Sleutelfiguren in de Nederlandse terreurbestrijding vinden dat ze voldoende bevoegdheden hebben. Maar onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. En dit komt volgens de commissie omdat er nooit sprake is geweest van een masterplan voor de aanpak van terrorisme. Burgemeester Cohen van Amsterdam wil dat alle betrokken partijen hun best doen om de nieuwe taxiwet zo snel mogelijk in te laten gaan. Hij is bang dat het anders veel te lang gaat duren. De wet kan op zijn vroegst begin volgend jaar aangenomen worden in het parlement. In de nieuwe wet krijgen gemeenten meer te zeggen over de taxis in hun stad. De bemiddelingspoging van Costa Rica om de presidentscrisis in Honduras op te lossen heeft vooralsnog niets opgeleverd. De afgezette president Zelaya en zijn opvolger Micheletti herhaalden tegenover president Arias van Costa Rica hun standpunten. Zelaya wil direct terug naar Honduras, maar Micheletti wil hem onder geen beding toelaagden. Vliegtuigongeluk waarbij miljonair en avonturier Steve Vasset omkwam... is waarschijnlijk veroorzaakt door een zeer harde, aanzuigende wind van onderaf. Het eenmotorige toestel van Vasset was niet sterk genoeg om aan deze wind te ontsnappen. Dat concludeert de Amerikaanse Raad voor de Verkeersveiligheid. De 63-jarige Vasset verdween in september 2007 tijdens een solovlucht. Pas ruim een jaar later werden zijn stoffelijke resten en delen van het vliegtuig gevonden. In de Chinese provincie Yunnan is getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. De Chinese autoriteiten melden dat nog tot nu één dode en honderden gewonden zijn gevallen. Tienduizenden huizen zijn verwoest door de beving en een reeks naschokken. Het weer van het noorden uit enige tijd regen. En vooral de noordoostelijke helft kan het lokaal zwaar regenen. Maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Yeah.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 Sleep, couldn't keep quiet. Secrets on the wind, I hear. There's something grand.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 Thank you.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 I mm -hmm.